luiers en de leukste outfits, kleertjes.com. Alles voor je kinderen. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. D-Reizen. Live your dreams. 58 Nieuws. 7 uur. In Spankapelle bij Waalwijk is gisteravond een cocaïnewasserij ontdekt. De drugs werden daar geschikt gemaakt voor de verkoop. Omroep Brabant schrijft dat de kook werd bewerkt in een huis... midden in een woonwijk. Er zijn allerlei dingen in beslag genomen. Over arrestaties is niks bekend. Het noorden van het land heeft nog steeds de meeste last van het winterweer. In Groningen zijn twee wegen nog dicht, de N33 en de N46. Q-bus houdt al zijn bussen nog in de remise. In ieder geval tot 9 uur in Groningen en tot 11 uur in Friesland. Daarvoor is er een overleg om te kijken wanneer er weer veilig kan worden gereden. Alle politieke partijen in Groenland zijn duidelijk over de dreiging van president Trump. Ze willen niet bij Amerika horen, zeggen ze in een gezamenlijke verklaring. Ze roepen Trump op om een einde te maken aan het gebrek en respect voor Groenland. Maar hij lijkt het niet los te laten, gisteravond begon hij er weer over. En vier astronauten van ruimtestation ISS kunnen op zijn vroegst pas woensdag terug naar aarde. trouwt af van het weer. NASA breekt hun missie eerder af omdat een van hen ziek is. Meer wordt er vanwege de privacy niet over gezegd. Het is de eerste keer dat een bemanning wordt teruggehaald om een medische reden. In Groningen en Friesland geldt nog code oranje voor gladheid en stuif sneeuw. In de rest van het land kan het ook nog glad zijn. Verder droog en koud vandaag, rond of net iets onder het vriespunt. En dat was het nieuws op 538. Stuif sneeuw, <laughs> daar heb ik nog niet eerder van gehoord. Goedemorgen, Radio 538, je krijgt van mij het verkeer. En dat is uh, heel simpel, want uh, geen vertragingen en ook geen flitsers. In de nieuwe muziekgame show The Winner Takes It All... knallen alle muziekgenres voorbij. Ook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 De vrienden van Amstel Live. Komende week bin je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Julia van yes, goedemorgen. 7 uur geweest. Dan gaan we voor de zaterdagochtend Met u Marshmallow en Jelly Roll. Radio 538. I heard that you were late going home. Knew it right away something's wrong.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 van de dag. Ja, dat was mijn eerste gedachte van morgen. Misschien ook wel die van jou, dit weekend. En uh, met name vannacht kunnen de temperaturen dalen tot min 13. Ja, en dan uh, denk je, oké, okay, min 13 pittig. Nou, de gevoelstemperatuur ligt op min 20. <lacht> ja, min 20. Dat is niet even, doe even extra sjaal om of zo. Dat is gewoon echt dat ademhalen pijn doet, weet je wel. Ja, echt uh, belachelijke uh, tafereelen voor ons kikkerlandje. We zijn hier natuurlijk gebouwd op uh, miezerregen... <lacht> En niet op uh, poltemperaturen. Maar weet je, nu we dan toch al die sneeuwstormen hebben overleefd. weet je, dan denk ik ook, ja, laat dit dan ook maar gebeuren. Weet je, nu zitten we erin, trek het maar door. Toch? Misschien krijgen we uiteindelijk toch nog ooit een uh, Elfstedentocht. <lacht> Echt zo'n vervelende Nederlander die dan weer begint over die Elfstedentocht. Excuses. Goedemorgen, mijn naam is Julia. En ik ben uh, hartstikke benieuwd naar uh, jouw eerste gedachten. Misschien uh, dacht je, uh, ik werk vandaag thuis. Uh, misschien dacht je, ik hoop dat de voetbal van mijn zoon wordt afgelast. Misschien werd je wakker met het gevoel, honger, uh, dorst. Het kan echt van alles zijn. App het even via de app van Radio 538. Spreek het even in. Wat was jouw allereerste gedachte van de dag? Doen we zo meteen een rondje Nederland. Eerste nieuwste Fleming en Meteor. Dit is Niet Nodig. Lig in mijn pet. Weer een bericht van mijn ex.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 ik ben een beetje verliefd, ik word maar eens depressief. Oh.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 Made my yesterday night thing Got me hung off the night train You fade, I fake So let's head to the east Hit the strobe the 9 So we can roll big sheets. I wish I could fade the eight, But I'm no The two do cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the lane, can't just smoke with my kid up in smoke. Yuck, yeah, I spray a layer down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down that blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO. Drink the BSO, pee up. With the lemon squeeze up, and everybody's up, I'm the roller, that's with the fold up. out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, it's all you do. Kicking Cause we're IBs, we need to have like the foo-foo. Sparrow and die on this hill. De, de eerste gedachte van de dag. Ja, wat was jouw allereerste gedachte vanmorgen toen je je ogen opende? Je kan het inspreken via de app van 538. heeft ook uh, Harry gedaan. Goedemorgen, Julia. Goedemorgen. Die dag vanmorgen, hoe zal het zijn op de weg? Moet je weer op pad? Maar goed, het was hartstikke mooi te rijden. Niks in de hand. Lekker weer. Lekker Radio 538 aan. Goedjes! Hé, hey, lekker bezig. Ja, de wegen zijn hartstikke goed te doen. Hè. Echt, uh, tanks aan alle, alle strijders van de, van de strooiwagens. Uh, dan uh, Wim. Zo, weet je wat mijn eerste gedachte is vandaag? Mensen moeten wel iets meer respect krijgen voor de vrachtwagenchauffeurs. Oh, chauffeurs. Weet je, alles staat stil. Treinen rijden niet, vliegen niet, wat ik ook niet snap is dat busje niet rijden. Daar snap ik echt helemaal niks van, want je kunt gewoon rijden, een beetje reizen aanpassen. Oudere mensen komen daar door een huisje te zitten, maar wat mensen te snappen. Dus transport gaat gewoon door, het maakt niet uit of het is, wij rijden gewoon. Ja, en zo is het toch, even voor het transport, even, even gewoon even applausje op deze vroege ochtend. Bij deze zijn jullie even in het zonnetje gezet Wim, hartstikke goed dat je dat even instuurt. Dan Marcel uit Amerika. Oh, goedemorgen, of goedenavond. nog. Het is één uur s'nachts en ik lig te dromen en ik word wakker en ik denk ik moet frikandellen maken. Dat was mijn eerste gedachte. <laughs> dan moeten we even terug naar bed en misschien vanavond even frikandellen maken. <laughs> Goedjes uit Newfield. Hoi hoi. Wat een heerlijke eerste gedachte. Wij kunnen vrienden zijn Marcel. En dan nog eentje doen van uh, Zwieren. Eerste gedachte. Sterf, pleurs, koud toen de wekker ging. Morgen. <laughs> Morgen. En hey, je hoort het, heel Radio 538 is dus, uh, wakker in de kou. En luistert naar Radio 538 waar we je warm houden met de beste muziek. Zometeen Sabrina Carpenter met haar warme espresso. Onderweg naar David Guetta en Kid Cudi en Memories nu.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 I <laughs> gonna In slot. Julia knalt vanaf 7 uur uit je klok! met haar heerlijk warme espresso op Radio 538. Hey dit geluid... Ja, herken je het nog van afgelopen week? Dat kan ervoor zorgen dat jij beter slaapt. Ja, hoe dat zit hoor je zo meteen. Wanneer stuur je in rekening naar Radio 538?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 Vooral in het zuiden valt sneeuw en kan het in het hele land nog glad zijn. In Groningen en Friesland geldt code oranje. Verder Vandaag op de meeste plekken droog en ook wat zon. Het wordt zo'n 0 tot min 3 graden vandaag. Door naar de hoofdpunten van 2 minuten over half 8. En ik krijg je van Ronald Remmelswaan. Goedemorgen. Goedemorgen. In Groningen zijn twee wegen nog dicht vanwege de sneeuw en gladheid. Ook blijven de bussen van Cubus nog tot 9 uur binnen... en in Friesland tot 11 uur. Eerst moet worden gecheckt of rijden weer kan... Alle politieke partijen in Groenland zeggen in een gezamenlijke verklaring... dat ze geen onderdeel willen worden van Amerika. Gisteravond begon president Trump er weer over. En de NASA wil vier astronauten terughalen van het ruimtestation ISS... maar ze moeten wachten op goed weer in Amerika. Hun missie wordt afgebroken omdat één van hen ziek is. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. 5, 3, Julia van Met zometeen Caio en Selena Gomez na Taylor Swift nu. 5, 3, The pyro, you let the match to one. The venom stole her sand You saved my heart from the fate of Ophelia. Now your life's I had a dream. We were sipping whiskey neat. Highest floor of the battery. And no, I was high enough. Somewhere along. And I Routines, never growing up. I'll take with me the polaroids and the memories, but you know. Geluid. Noem je dat uh, knisperen, uh, kraken of uh, misschien wel knerpen? Nou, hoe je het ook noemt, het kan er zomaar voor zorgen dat jij beter slaapt. 5, 3, en dat komt door ASMR of ESMR, hoe ik het moet uh, uitspreken. Uh, maar niet dan die ESMR, waarbij iemand zo in je oor fluistert, weet je wel. Goedemorgen, wat leuk dat je daar 538. You love it or you hate it. Of, of zo van die nagels, weet je zo. <lacht> nee, dit, dit gaat echt over gewoon iemand die rustig over de, de verse sneeuw heen loopt. Gewoon dat knisperende geluid, weet je wel. Dat werkt namelijk als een soort uh, rustknop voor je brein. Ja, je hersenen schakelen terug naar het zogeheten delta niveau. Het niveau dat normaal gesproken uh, hoort bij de diepe slaap. En ook al ben je nog wakker, je lichaam ontspant wel. Je ademhaling zakt en je schouders worden lichter en dan kom je vanzelf als het ware in de perfecte slaapstand. Ja. Deze vrouw misschien wel het tegenovergestelde van ASMR met die dijk van de stem van haar. Maar dat is maar goed ook, want we moeten de slaap uit onze ogen wrijven deze ochtend, toch? Davina Michel en What A Woman, hoor je nu?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 Sync 5-3-8. Nate Smith. After Midnight. Yo, hits. Yo, 5-3-8. Zailgates go down. Solos get flipped. Girls get to dancing when headlights get lit. We turn a field on parking lot to a party spot and throw it down on it. Outside of any map, downtown. Yeah, buddy, you count on it. Something. Yeah van Nate Smit en After Midnight nieuwe muziek hier bij Radio 538. Hey, de leukste en grootste kroeg van Nederland heeft haar deuren inmiddels weer geopend... met 538 naar de vrienden van Amstel Live. Ja! in Rotterdam. Ahoy! Gisteren was de allereerste editie. Ja, ik weet niet of je al wat sneak peeks voorbij hebt zien komen... op Instagram-stories van vrienden of kennissen. Maar het zag er weer zo leuk uit. Wat een feestje altijd, hè? En ze doen er in totaal 14, 14 shows. Ja, en aankomende week maak je bij jaar kans op kaarten... dus voor dat leuke feestje. Uh, hoor je de kroegbel, bel dan zo snel mogelijk naar de studio. Kom je dan in de uitzending, dan win je vier tickets... voor de vrienden van Amstel Live. Ja, en leuk als je maandag of donderdag die kant op komt. Want dan draaien Jordi en ik samen de zaalbarm van tevoren. Dus leuk als je dan even, even komt zwaaien, toch? Ja, en als we het dan uh, toch over goede... Ik zit vast met mijn ringen, wacht even. Ja. Als we het dan toch over goede dj's hebben. Ja, als we dan maar meteen even de koning draaien. Avicii, samen met uh, Sandro Cavassa en Without You bij Radio 538.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 Dat jij ooit hebt ontbeten op een uh, brakke dag. Bruno Mars die gaat voor tweedehands korsten. <lacht> Klinkt vies? Is lekker. Ja, dat zo meteen dan ook deze. Maar Sophie Alice Baxter, onderweg. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur s middags en 9 uur s'avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.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 Een maildeel van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Van Mossel bevries de prijzen. Ontdek uw voordeel op vanmossel.nl. Hoe zou jij het vinden om je dag te beginnen zonder bril of contactlenzen? Fejo maakt het mogelijk. Fejo, de specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Maak snel een afspraak bij een van onze klinieken: Fejo. Leven zonder bril.nl. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Heer. Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl Scherp zien zonder bril of contactlenzen vio leven zonder bril.nl. Uh. Oké, okay, team, nog even snel voor de kwartaalcijfers. Oh, sorry, ik moet er vandoor. Zo, so, hoe was jullie dag? Het avondeten, dat is de belangrijkste meeting van de dag. En met Hello Fresh heb je hem altijd goed voorbereid. Hello Fresh. Het avondeten voor elkaar.